Uur. Dit is Maud Schreurs met het Zijndewijsjournaal. De man die gisteren in Zelhem, een jongen van vier jaar doodreed, was nog maar net vrij. De man van 38 had bijna zes maanden in voorarrest gezeten. Hij wordt verdacht van onder meer mishandeling en rijden onder invloed. In afwachting van zijn proces werd hij vrijgelaten op voorwaarde dat hij medicijnen zou nemen. De man was psychiatrisch patiënt. De verdachte botste gisteren frontaal op een auto met daarin een gezin.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 De politie heeft ook aanwijzingen dat er plannen zijn voor aanslagen op toppolitici in België. Zo krijgt premier Michel extra bewaking. Vlaggetjesdag in Scheveningen heeft dit jaar ongeveer 170.000 bezoekers getrokken. Vanwege regenbuien waren het er volgens de organisatie een stuk minder dan in andere jaren. Zo trok het evenement twee jaar geleden nog 250.000 bezoekers. Op Vlaggetjesdag wordt de komst van de Hollandse Nieuwe gevierd. Volgend jaar wordt het evenement voor de zeventigste keer gehouden. De bedoeling is dat er dan een vlootschouw is met klassieke schepen. En op het EK voetbal in Frankrijk is de wedstrijd Portugal-Oostenrijk geëindigd in een 0-0 gelijkspel. Portugal kreeg 10 minuten voor tijd de kans om op voorsprong te komen vanwege een penalty. Maar Cristiano Ronaldo schoot op de paal. Eerder op de avond eindigde het duel tussen IJsland en Hongarije ook al in een gelijkspel, 1-1. België won vanmiddag met 3-0 van Ierland. Het weer vannacht zo goed als droog. Morgen zijn er flinke perioden met zon bij maxima tussen 16 en 19 graden. Maandag vanuit het westen regen. En dit was het. En het Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 I'm You won't let me Mix mixes the noise, Mr. Chiavistelli J. Cavastelli, and this is my house.